6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In het Amerikaanse Middenwesten is door tornado's... een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Dob Joplin in Missouri... door een tornado voor driekwart verwoest. Hele woonwijken liggen in puin en een ziekenhuis raakte zwaar beschadigd. Sommige Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. In de stad Minneapolis viel door een tornado zeker één dode... en raakte 18 mensen gewond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 In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij... bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op 28 procent. De grootste partij wordt de centrumrechtse volkspartij met 37 procent. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. Een Boeing 777 van de Israëlische maatschappij El Al heeft met een succes een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Het toestel met 260 passagiers kreeg kort na het vertrek naar de Verenigde Staten problemen met het landingsgestel. De piloot slaagde erin de Boeing toch veilig aan de grond te zetten.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 Het weer droog en zonnig. Het wordt 17 graden aan zee en 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. AWB ah, we hebben verkeersinformatie met een korte file op de A7 van Horen naar Zaandam bij de Alfred Weidewormer. 2 kilometer. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 23 mei, goedemorgen. Dit wordt een zeer belangrijke dag voor de regering. Rutte, of is de zaak inmiddels op het torentje al geregeld? Een meerderheid in de Eerste Kamer zou het werk voor de regeringscoalitie... wel een stuk eenvoudiger kunnen maken. En dus gaan we vandaag volgen hoe de provinciale statenleden gaan stemmen. Met Joost Vullings in Den Haag kijken we vooruit op deze verkiezingsdag. Tenminste, één statenlid is omgepraat door premier Rutte. Dat statenlid uit Zeeland, Joris van der Kerkhoff is vanaf de die provincie En we praten ook met de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden. Madame Lagarde zou de Nieuwe voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds moeten worden. We vragen minister De Jager van Financiën na acht uur... wat hij van deze Europese kandidaat vindt. We proberen meer te weten te komen over de bestorming... van die marinebasis in Pakistan. Het laatste nieuws hoort u zo in ieder geval... van onze correspondent Wilma van der Maat. Soudaan vreest voor een nieuwe burgeroorlog... nu het Noord-Soudanese leger het zuiden is binnengetrokken. Kees Broeren doet verslag. En Turkije staat op zijn kop. Maar dat heeft te maken met een seksvideoschandaal. En in IJsland is er weer een vulkaan tot leven gekomen. Hier vaart een aantal vissers weer uit, terwijl ze nog altijd geen betere prijs voor garnade krijgen. Het filmfestival van Cannes zit er weer op. Nou, Roland Goros is begonnen. En we hebben het over Amsterdamse hotels. Die gaan met een zwarte lijst werken. En u heeft het gemerkt misschien, de wereld is niet vergaan of we zitten in een parallele werkelijkheid. We zullen het zien vanochtend. Okay. En daarom kunt u tot half tien luisteren naar dit Radio 1 journaal. U kunt dat volgen uh, via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is nos radio 1 Moslim-extremisten hebben een Pakistanse marinebasis in Karachi bestormd. Een groep van 15 tot 20 zwaar bewapende overvallers drong de basis binnen... en opende het vuur op militairen en materieel. Zeker 11 mensen zijn omgekomen, weten we tot nu toe. Terroristen houden een aantal mensen gegijzeld in een hangar. Minister van Binnenlandse Zaken Malik heeft een tegenactie aangekondigd. Of course, uh, we gaan een operatie operation. Dit uh, is een of terrorisme tegen Pakistan. Zoals het werd gespeculeerd, en ook de Taliban en Al-Qaeda hebben eerder gezegd dat ze de belangrijkste installaties van Pakistan zullen aanvallen, en natuurlijk de armens. En ze hebben dit eerste act gedaan. En daarom zeg ik dat Pakistan in de oorlog Pakistan is een slachtoffer. Pakistan is een slachtoffer. Op de militaire basis klinkt nu explosies. De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn. Hoort er later meer over? Een tornado in de Verenigde Staten heeft tenminste een tientallen mensen het leven gekost. Bijna alle doden vielen in de stad Joplin in het middenwesten van de Verenigde Staten. Deze tornado filmer reed achter zo'n storm aan. What we was actually we were tracking the storm down I-44. The thing was shrouded in rain from our vantage point. Several semis later over on their sides. Power lines down everywhere. De tornado trok door het centrum van de stad. Joplin heeft zo'n 50.000 inwoners. Vandaag draait in Nederland alles om de Eerste Kamer. 566 provinciale statenleden brengen vanmiddag hun stem uit. De grote vraag is of de coalitie een meerderheid haalt. Als ieder statenlid op de eigen partij stemt, komt de regering één zetel tekort. Met steun van de SGP zou het kabinet net een meerderheid kunnen halen. En dus wordt er achter de schermen druk onderhandeld, weet ook premier Rutte. Er is wel eenmaal dat rare systeem.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 66 Amsterdamse hotels komen met een zwarte lijst met ongenode gasten. Via een computersysteem waarschuwen de hotels elkaar voor stelende, vernielende en niet betalende bezoekers... zegt Guno Lope van Hotel Security Management. Als iemand uh, iets doet in Hotel A, uh, wij een waarschuwing uh, per e-mail uh, op het internet zetten... en automatisch volgt er een e-mail naar alle aangesloten hotels...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 Buitenlandschef van de Europese Unie, Catherine Ashton... heeft een vertegenwoordigingspost in Benghazi geopend. De Libische stad is de thuisbasis van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen... die al drie maanden tegen het regime van kolonel Gaddafi vechten. Volgens Ashton is de Europese post bedoeld als morele steun voor de opstandelingen. Door the Office van of de Europese Unie... I bring the commitment van de Europese Unie... 27 member states en... And... All of the institutions in support of the people of Benghazi and of the people of Libya. De CDU-partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft opnieuw fors verloren. In de zelfstandige deelstaat Bremen werd de sociaal-democratische SPD de grote winnaar van de verkiezingen. Bleef de grootste. Tot grote tevredenheid van de SP-leider in Bremen, Jens Beurensen. Onze waaltiel was klaar. We wollten wieder sterkste politische kracht in Bremen, sterkste fraktion in de Bürgerschaft werden. En we kunnen heute sagen: We zijn het met groot Abstand geworden en nog grotere Abstand als 2007. Sinds de Tweede Wereldoorlog is SPD trouwens al de grootste, maar ditmaal hebben ze dus nog bij gewonnen. Dan de aswolk van de IJslandse vulkaan Grimsvetten zorgt nog altijd voor problemen voor het vliegverkeer boven het land. Uit voorzorg is het IJslandse luchtruim gesloten. Sommige vluchten worden omgeleid. Meteorologen verwachten niet dat de as problemen voor het Europese luchtverkeer zal veroorzaken. Er is meer goed nieuws, zegt Matthew Roberts van het IJslands Meteorologisch Instituut. The intensity of the eruption has decreased markedly overnight. Last night when the eruption began, the plume was at an elevation of over 20 kilometers. We het waarschijnlijk nog wel. Vorig jaar zorgde een andere IJslandse vulkaanuitbarsting voor grote problemen in Europa. Door grote aswolken lag het vliegverkeer dagenlang stil en stranden miljoenen reizigers. Er wordt vandaag besloten of de rechtszaak tegen Geert Wilders wordt aangehouden. De rechter beslist of getuige en islamdeskundige Hans Jansen onder druk is gezet. Door rechter Tom Schalke. Tijdens het diner zou Schalke geprobeerd hebben om Jansen te beïnvloeden. Hij wou van mij als, als collega-hoogleraar... Wij zijn toch allebei hoogleraar? We zijn toch allebei topgeleerden in ons veld. He, wou hij bij een instemming hebben in zijn geweldige wetenschappelijke prestatie. En dat vond ik Als Wilders en zijn advocaat Moscovici gelijk krijgen... wordt de zaak niet ontvankelijk verklaard. En dat betekent dat het proces direct stopt. De film The Three of Life heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film Tree of Life gaat over een Amerikaans gezin in de jaren 50... en de zin van het leven. Regisseur Terence Malik eh, liet zich niet zien bij de prijsuitreiking. hij verschijnt al jaren die dit openbaar. Toch is hij volgens producent Didi Gardner blij met de prijs... We spraken hem eerder en dan spraken we hem gewoon in de elevator op de way up. En um, hij he was heel was really vervuld en and honoured. En ik denk heel vervuld. En. zo um, lief als hij altijd is. Hij he was heel vervuld. Nou, andere prijzen op het festival gingen naar Kirsten Danst voor beste vrouwelijke hoofdrol in Melancholia. En Jean Dujardin won met zijn rol in The Artist de prijs voor beste mannelijke acteur. Dan de beurs. op Wall Street sloot afgelopen vrijdag in de min. Belangrijkste Dow Jones Index leverde zeventiende in. Ook technologiebeurs was niet best. Zeventiende verlies. In Azië is de handelsweek al begonnen. Ook daar gaat het niet goed. Tona geven de Nikkei staat daar op een verlies nu van bijna anderhalf procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nOS.nl slash Radio 1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. Een Amerikaanse president heeft altijd Iers bloed, beweren de Ieren. <laughs> Jawel hoor, zelfs Barack Obama heeft Ierse wortels. De Amerikaanse president bezoekt vandaag heel vluchtig het Groene Eiland, Ierland dus. En gaat ook even naar de Ierse hoofdstad. En hij gaat naar het dorpje Moneygall. het gat waar zijn over, over, over grootvader heeft gewoond. De Corrigan Brothers, Die hebben er een liedje over geschreven. Say. But Barracks is Irish as was JFK. His granddaddy, Daddy, came from Monaco. A small Irish village, well known to you all. Tooraloo, Tooraloo, Tooraloo, There's no one as Irish as Barrack Obama. He's as Irish as bacon and cabbage and stew. He's a wild, he's Kenyan, American too. He's in the White House. He took his chance. Now let's see Barrett do Riverdance. Sirloo, Sirloo, Sirloo, Sirloo Lama. There's no one as Irish as Barack Obama. From Kerry and Cork to Old Donegal, Gall, let's hear it for Barrett. House Supreme. They're cheering in Mayo and in Skibbereen. The Irish in Kenya and in Yokohama are cheering for President Barack Obama. O'Leary, O'Reilly, O'Hare and O'Hara There's no one as Irish as Barack Obama. The hockey mom's gone and so is McCain. They're cheering in Texas and Boris okay. In Monaco town, the greatest in drama For our famous president, Barack Obama True, true, There's no one as irish as yes, Barack Obama The great Stephen Neal, a great man of God He proved that Barack was from the outside They came by bus, they came by car To celebrate He's gone. Oh uh, Leary, oh uh, Riley, here and O'Hara. There's no one is Irish as Barack Obama. Oh Leary, oh Riley, oh here and O'Hara. There's no one is Irish as Barack Obama. There's a little village in Ireland where my great great great great grandfather came from. So I'm looking forward to going there and having a fight. There's no one as iris as Barack Obama zongen de Corrigan Brothers. Obama schijnt zelfs nog uh, Friese wortels te hebben. dat ja. ja, is echt zo. Obama. Vijftien uh, minuten over zes is het. Wanneer Wij gaan naar, naar Joris van de Kerkhof. Ga er nou niet doorheen zitten. Oh, sorry. jongen. jonge. Nou goed, Joris van de Kerkhof. Jo, uh, je bent in Zeeland, de provincie. Ja, in Hoek. Bij eh? TV Hoek, de tennisvereniging Hoek. En daar is het gravel, krijgt water deze ochtend. Dat is toch bijzonder, hè? Dat het gebeurt zo op zo'n ochtend. Waarom ben je daar? Zeker vanwege de verkiezingen? Ja, niet vanwege de tennisvereniging. Niet vanwege de voetbalclub. die nog uh, vijf meter verder ligt. Uh, onlangs uh, gedegradeerd uit de hoogste uh, divisie. Maar vanwege Johan Robesin. Of zoals uh, Geert Wilders zei: uh, Robesin. Uh, hij is van de Partij voor Zeeland. En uh, hij is de man. die uh, een paar maanden geleden. op het torentje was bij uh, premier Rutte. samen met de leider van de PVV, Geert Wilders. En. Uh, hij heeft daar gesproken over de Eerste Kamerverkiezingen van vandaag. Eh, wat er allemaal precies besproken is, nou dat gaan we straks eens aan hem vragen... als hij dat eh, wil zeggen, maar misschien kan hij alleen maar zeggen... Eh, hoe het torentje er van binnen eh, uitziet. Naar aanleiding van dat gesprek, dat gaat over de Eerste Kamerverkiezingen... die vandaag eh, gehouden worden. Naar aanleiding van dat gesprek was er ook een debat eh, in de... Tweede Kamer. De premier werd naar de Tweede Kamer geroepen en eh, Sebastiaan Meijer die sprak voor dat debat even met premier Rutte. Ho, meneer Rutte, Goedendag. was het nou zo handig om als VVD-leider in het torentje gaan zitten met het statenlid? Ja, want ik heb die functie namelijk, dus uh, ja, dat is zeer handig. En de ja, het oppositie... heeft ook nog gewerkt, hè? En de ja. oppositie wil het er juist nu over hebben, want ze vinden dat u die, die taken toch een beetje moet gaan scheiden. Dat begrijp ik nog niet. De heer Corhen verweet mij dat ik in de statenverkiezingen terwijl ik campagne voerde. En dan neem ik eens dus wat van hem over en dan is het weer niet goed. Hebben ze dan helemaal geen punt? Nee. nee. Echt totaal niet. Maar u vindt, de VVD-leider kan gewoon op het torentje zitten om daar over partijzaken te gaan praten? Ja, maar ik ben ook minister-president. En ook als minister-president moest ik dit doen. omdat ik er natuurlijk alle belang bij heb dat dit kabinet kan rekenen op een goede werkbare meerderheid in de Eerste Kamer. U gaat de oppositie er alles aan doen om het beeld te schetsen dat dat een achterkamertje was, die toren. Wat kunt u zeggen om dat... Uh... Hey, om dat beeld te veranderen. U zult me heel weinig horen zeggen. Want ik vind het debat eerlijk gezegd uh, iets wat overbodig. Maar goed, het mag gevoerd worden. En uh, als het morgen een staatslid belt. Die zegt ik wil praten want ik overweeg op je te stemmen. Is die ook welkom. Of dat de andere statenlid geweest is, dat is helemaal uh, on onbekend. Daar is verder niks over gezegd. Meneer Robertsin is wel gekomen. Hij haalt nu de PZC, de plaatselijke krant, al uh, uit zijn uh, brievenbus. heeft de auto al uh, van, zijn, uh, uh, van voor zijn huis een beetje apart gezet... zodat hij straks naar uh, Middelburg kan rijden. Om drie uur hè, moet hij gaan stemmen. Om drie uur, exact. Om drie uur. En je ja. weet al op wie? Ja, dat, uh, dat weet ik nu. Ja. ja, En u ben nieuwsgierig natuurlijk wie, ja. dat, wie dat zou kunnen zijn. Dat ga ik u lekker niet zeggen. Dan nou, nee. probeer ik het over een half uur gewoon nog een keer. <laughs> gewoon blijven proberen. Ja, dat doen we gewoon. Het nou, kan best zijn dat het nog verandert. Hè? Ja, ja, ja, zo gaat dat vandaag zeker. <laughs> thee klaar hier al binnen? Koffie. Koffie. Nou, doen we okay. gewoon okay. koffie. Thee ja, maar, thee okay. Okay. Gaan we naar binnen? Gaan we straks verder praten? Ja, eerst een hand geven. Ja. Johan Robeson. <laughs> Joris van der Krijn. Goedemorgen. Ja. Nou, we gaan het uh, hopelijk Joris. later vanochtend dus horen op wie de stem uh, gaat vallen. De stem van de belangrijke Johan Robbes. Die verschil gaat uitmaken bij deze verkiezingen. Bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Chinezen zijn 100 jaar in Nederland... en dat werd gistermiddag gevierd met een Chinees feest in Amsterdam. In het sporthal De Pijp werden de traditionele kung Fu kampioenschappen gehouden. Bij de traditionele kung Fu worden er geen harde klappen uitgedeeld... maar gaat het voornamelijk om te laten zien hoe bedreven de deelnemer is... in beheersing van de vele kung Fu bewegingen Verslaggever van RTV Noord-Holland Rond Versteging toch maar redelijk voorzichtig naar binnen. Je bent bijna in trance hele kleine bewegingen aan het oefenen. Mm -hmm. Stoor ik nu heel erg? Uh, nee, niet meer. <laughs> oh, je treedt echt een stapje opzij om erbij te praten. Ja, klopt. Wat was je aan het doen? Uh, qigong. En wat houdt het in? Qigong is een, uh, een hele oude techniek. Een hele oude ademhalingstechniek onder andere. En uh, wat ik nu deed, was een vorm om je mede te openen. Zodat de energie uh, vrij goed kan lopen. Dus daarom, elke stoot die we doen, dat, dat geleiden we. En, en uh, dat, dat is heel anders dan bij andere vechtsporten. Dus vandaar dat het essentieel is. Hoe, en hoe lang duurt zo'n wedstrijd? Dat van mij dat duurt ongeveer vier minuten. En dan moet je een uur van tevoren eigenlijk je al opladen? Minimaal. Minimaal. Je moet je, je, moet je, helemaal, je, moet je helemaal opladen. En dan, dan heb ik nog niet uh, opwarmen bij gerekend en strekken. Uh, dus alleen dat gedeelte. Voor die vier minuten... Voor die vier minuten. Maar <laughs> vechten is dat al lang hoor, als je gevechten gevecht aan moet gaan. Bij, bij straatgevechten. Jongens, wacht even, we moeten even een uurtje opwarmen. Nee, dat, dat, dat is niet nodig. Daar heb je, daar heb je allemaal een zeg maar, uh, soort uh, shortcuts voor. Dus dan uh, zijn ook weer technieken om het uh, sneller uh, op te laden. Door mate van uh, pressure points. <laughs> We hebben drie hele korte demonstraties gezien. De, de vijf jurys gaan in beraad. Ja. Een heel lang beraad. Ja, dat waar klopt. hebben die het over? Om natuurlijk traditioneel comfort heel moeilijk te beoordelen. En door de ervaring van die mensen gaan ze alle sterke punten naar boven halen. En dan gaan ze zeggen, oké, okay, we gaan over bepaalde punten gaan we opletten... waar we allemaal alle vijf mee eens zijn. En daar wordt dan eigenlijk een, uh, ja, een getal uitgenoemd. En uh, je mag niet te hoog en niet te laag... Zo werkt dat. En bij deze wedstrijd is het altijd het hoogste cijfer en de laatste cijfer worden weggestreept. En dan wordt het dan gedeeld door drie. En dat is veel makkelijker. En dat is ook eerlijker. Het gaat dus tussen die drie die ja. we gezien hebben en de jury ja. is daar echt, dat. ze zijn er minutenlang over geweest. Ja, want uh, hun zijn namelijk het voorbeeld voor de rest. Daar gaan ze vanuit. Zij zijn de basis van de puntentelling ten opzichte van de rest van de groep. Dadelijk is het zo dat ze, ze uh, uh, afzonderlijk worden gestudeerd. Met andere woorden, zij krijgen een eindcijfer, allemaal. En dat is de norm. En dat is uit, uiteindelijk de norm waar straks we uh, boven of onder. Dus daar moet je eigenlijk aan onderscheiden. En daar nou ben ik er volstrekt te en toch durf ik een gokje te wagen. En dat is het. Nummer, twee. nummer twee. Meneer in het blauwe, donkerblauwe pak, ja. die wordt de winnaar. De, de, de, de hoogste van, van um, deze drie. Ja, dat is mijn leerling. 8,5. 8,4. 8,5. 8,5. 8,5. En inderdaad werd de man in het donkerblauw eerste van de eerste serie met een gemiddelde score van 8,41.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 In juli 2009 ben ik erachter gekomen dus dat ik HIV-positief ben. Ik heb me toen ziek gemeld en uiteindelijk naar de albouarts geweest. En die adviseerde hem om zijn leidinggevende in te lichten. En dat liep anders dan verwacht.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 Uh, ik, heb, uh, uh, ik heb een nieuwe werkgever. En ik kan alleen maar zeggen, ja, geweldig. Ik uh, krijg gewoon ja, hele goede steun, hele goede reacties van collega's. Je hebt geen handschoenen meer aan? Ik heb geen handschoenen meer aan, nee. Goed, werkgever die er dus wel mee om weet te gaan. Nieuwe werkgever van Roy met zijn HIV-virus, HIV-besmetting, daarmee weet om te gaan. U hoort de bijdrage van Jessica van Spengen. En inmiddels is het vijf voor half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal, Sport.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 Nou, ik een slokje Sherry Brandy. Ik had een nooit een druppel alcohol gehad. En ik kreeg dus inderdaad, voor die finale, weet, kreeg ik de slok Sherry Brandy. Nou, ik won die finale, dus voor mij was dat, dat, dat was het middel. Nou. Mart Smeets, kende Dirkse vrij goed. Ja, ik ken hem vrij goed, omdat hij uh, veel met mijn vader te doen had. Mijn vader die, uh, was uh, wielersponsor en Jan Dirkse was nadat hij...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 FC Groningen heeft door een 2-1 overwinning op Heracles de finale van de playoffs bereikt. En is daarbij dichtbij een startbewijs voor de voorronde voor de Europa League. Groningers maakten gisteren de 3-2 nederlagen de eerste wedstrijd ongedaan. FC Groningen coach Pieter Huistra beleefde in de slotfase toch nog angstige momenten.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 Nou, FC Groningen speelt in die finale tegen ADO Den Haag. Dat in twee wedstrijden te sterk was voor Roda JC. Gisteren versloeg ADO in Kerkrade Roda met 2-1. Nadat het afgelopen donderdag ook al had gewonnen met 4-2. Michel Piquet van ADO merkte dat zijn doelpunt de wedstrijd deed kantelen. Ja klopt, toen uh, kwamen we eindelijk een beetje los. Toen ging het positiespel weer wat beter. En uh, ja, begin de tweede helft hadden hun weer, uh, hadden hun weer het overwicht. En uh, naarmate de wedstrijd eindigde, eindigde en Wesley de go maakte, ja, toen zaten ze helemaal er doorheen en toen maakten we het gewoon af. Donderdag is het eerste duel tussen ADO en FC Groningen in Den Haag. En zondag is dan de return in Groningen. VVV en Excelsior houden de kans zich te handhaven in de eredivisie. De play-offs om promotie degradatie was VVV in twee duels te sterk voor Volendam. En speelt nu tegen FC Zwolle om een plaats in de eredivisie. Excelsior hield FC Den Bosch van zich af... en moet het nu opnemen tegen Helmond Sport om in die eredivisie te blijven. Chelsea heeft coach Carlo Ancelotti ontslagen. De Italiaanse trainer won dit seizoen geen prijzen met de club. Chelsea eindigde in de Premier League als tweede achter Manchester United. En in alle bekertoernooien was er een vroege uitschakeling. Ancelotti was bezig aan zijn tweede jaar bij Chelsea. In zijn debuutjaar won hij meteen de landstitel en ook de FA Cup. Spaanse wielrenner Mikkel Nieve heeft de 15e etappe van de ronde van Italië gewonnen. Nieve kwam in een loodzware bergrit naar Val di Fassa over 229 kilometer alleen over de streep. Italiaan Garzelli eindigde als tweede. Klassementsleider Alberto Cantador finishte op 1,51 als derde. Maar verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement wel. Radio 1: Het NOS-journaal. Het is half zeven. Tijd voor Dorot meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. In het Amerikaanse Middenwesten is door tornado's een nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Joplin in Missouri... door een tornado voor driekwart verwoest. Sommige Amerikaanse media melden zeker dertig doden... en tientallen gewonden. In de stad Minneapolis kwam door een tornado... zeker één inwoner om het leven. Taliban-strijders hebben in de Pakistanse stad Karachi... een marinebasis bestormd. Een groep overvallers drong de basis binnen... en opende het vuur op de aanwezige marinemensen...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 Vanmiddag temperaturen van zo'n 17 graden langs de westkust en 1 of 22 graden in het zuidoosten van het land. Er staat veel wind uit het zuidwesten. In de middag matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot mogelijk hard aan zee. Windkracht 6 tot 7. Vanavond eerst opklaringen, later op de avond wolkenvelden en in de nacht naar dinsdag lokaal wat motregen. Vannacht temperaturen van een graad of 10 en de wind draait naar het westen en zal geleidelijk iets afnemen. Morgen ook vrij veel hoge bolking, verder droog en zonnig weer. De temperatuur is wat lager dan vandaag met 16 graden aan de kust en 19 in het zuidoosten. Eerst vrij veel wind uit het westen, maar in de loop van de middag duidelijk afnemend. Woensdag wordt een prachtige dag met zon en weinig wind. Daarna is het even gedaan met het zonnige lenteweer. ANWB Verkeersinformatie, bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Wat langer zijn de files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade langzaam rijden over 8 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij de afritweide Wormer 5. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht West 5 kilometer. De wet van Hubbel. Hoe verder melkwegstelsels van onze aarde staan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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de, Pakistan de Pakistanse stad Karachi hebben militanten een legerbasis bestormd. Een groep van twintig zwaar bewapende mannen opende het vuur. En daarbij vielen tenminste tien doden. Aanval vond gisteravond al plaats. Maar het leger heeft de basis tot op nu, op dit moment, nog niet heroverd. Tenminste, correspondent Wilma van der Maten. Um, wat is het laatste nieuws? Is, is er eigenlijk al duidelijk wat er nu gebeurt op die basis? De operatie. ...die gaat nog steeds door. Dat is al eigenlijk sinds vanochtend mijn tijd half twaalf toen daar vijftien terroristen binnenvielen. Vermoedelijk wordt nu gezegd via het riool. Uh, volgens een legerwoordvoerder hebben ze zich toen verspreid over groepjes. En hebben ze alles vernield wat ze op hun weg tegenkwamen. Ze hebben daarbij granaten gebruikt en ander explosief materiaal. Volgens een legerwoordvoerder zijn er inmiddels al drie gevechtsvliegtuigen... ...die het Pakistanse leger ooit van Amerika kreeg helemaal kapot gemaakt... Ik moet zeggen, de informatie die we krijgen komt mondjesmaat naar buiten. Er zouden nu tien mensen zijn omgekomen. Het leger zegt uh, vijf militairen die daar op de basis werkten en vermoedelijk vijf terroristen. Er wordt rekening gehouden met meer doden en gewonden, want in alle ziekenhuizen van Karachi is nu de noodtoestand uitgeroepen. Inmiddels zijn er maar liefst 200 commando's binnen. En in de hoop dat die nu zo snel mogelijk een einde aan dat drama uh, kunnen maken. Hoe komt het Wilma dat het leger zo moeite heeft om die basis uh, te heroveren? De verhalen die wij krijgen spreken elkaar behoorlijk tegen. De minister van Binnenlandse Zaken, Malik, heeft zojuist een persconferentie gegeven... en hij beweert dat de commando's inmiddels de militanten in de hoek hebben gedreven... dat ze nu allemaal in een gebouw zouden zitten die is omsingeld. Alhoewel ooggetuigen erbij te spreken over dat er nog steeds explosieven afgaan... maar goed, die zouden ook van het leger kunnen zijn. De legerbasis, moet je je voorstellen, is een enorm groot terrein. Uh, het is een van de grootste legerbasis van Pakistan... Dus de kans bestaat heel goed dat militanten zich op andere plekken ophouden, dat ze heel uh, moeilijk te pakken te krijgen zijn. Maar er zijn ook geruchten op dit moment, en dat wil het leger niet bevestigen, dat er mensen gegijzeld zouden worden. De Pakistanse media wekken de suggestie dat het zou gaan om Chinese technici die op de basis aanwezig waren. Maar Pakistan ontkent dat, dat er buitenlanders bij betrokken zijn. En volgens een legerwoordvoerder duurt het nog een enkele uren en dan moet die operatie toch afgelopen zijn. Maar dat wordt toch wel heel erg betwijfeld. Wat betreft die aanvallers, het zou om de Taliban gaan, maar hebben die deze actie ook al opgeëist? Ja, die hebben vannacht via een internationaal persbureau gezegd dat zij hier achter zitten. Dat het een wraakactie is vanwege de dood van Osama Bin Laden. Ze zeggen, daar hebben we voor gewaarschuwd. Hè. Vorige week al ze euh, voor een school waar jonge militairen een opleiding hadden. Daar, twee zelfmoordenaars Blieser zich daar zelf op, waar bij, toen maar liefst 80 mensen omkwamen. Ze hebben ze ook gezegd, dit is het begin van een hele grootschalige actie. Het leger had het kunnen weten, wordt vandaag gezegd. Want deze legerbasis stond bovenaan de lijst van de Taliban. Bovendien staan er meer van dit soort militaire basissen op hun lijstje. En de bevolking had zo gehoopt dat... Euh, Pakistan zijn lesje had geleerd, want vergeet niet, twee jaar geleden... ...zien de taliban een grote legerbasis buiten Islamabad binnen. En de verwachting was dat toch sindsdien alle veiligheidsmaatregelen waren aangeschept. Dit is de grootste en meest beveiligde legerbasis van Pakistan. En als je al via het kunt binnenkomen, ja, waar blijft je dan met je beveiliging? Ja. Ja. Wat dan wel opmerkelijk is, uh, Wilma, is dat de betrokkenheid van Pakistan... ...nog niet echt aangetoond is, toch? rond die actie waarbij uh, Osama is omgekomen. Nee, maar uh, Pakistan is voortdurend in het spotlight, dat zegt Pakistan ook voortdurend. Het, het, gaat, uh, het gaat niet om de Amerikanen elke keer, het gaat om ons. Ja. Ze hebben toen ook gezegd, maar uh, op het moment toen Osama werd opgepakt, Osama werd gedood, wij zullen het gaan voelen, wij zullen het gaan terugkrijgen. Wij zijn voortdurend degene die uh, de, de woede over ons uh, afgeroepen krijgt. En je ziet maar weer wat er vandaag gebeurt, is dat opnieuw Pakistan in de spotlight staat. En met alle, met, met alle vriendelijke woorden, Pakistan ook vandaag opnieuw in zijn hem staat, Want het land is zelf niet in staat om zichzelf te beveiligen. Dus wat kan er van de wereld nog verwacht worden? Goed, zoals gezegd, die actie daar uh, gaat door. Um, als er laatste nieuws is, dan hoort u dat van onze correspondent Wilma van der Maat. Het is zeven minuten over half zeven. De Provinciale Staten stemmen vanmiddag voor de Eerste Kamer. Wat staat er ook alweer op het spel? Laten we nog even teruggaan naar de ochtend na de Statenverkiezingen.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 wil nog iets zeggen? <laughs> Stel op het doorheen. Ik hou mijn mond. Maar Joris van de Kerkhoff laten we uitpraten vanochtend. Want het komt nu op de provincies aan. En de provincie Zeeland zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen, Joris. Een hele belangrijke uh, rol. Um, om drie uur wordt er uh, gestemd. Uh, in de loop van de middag is dan helder uh, wat het allemaal uh, gaat worden. In Zeeland, in Hoek, gemeente Terneuzen... bij uh, de man van de Partij voor Zeeland, meneer Robinson. Wat is hier nu in huis... U, meneer Rutte en meneer Wilders uh, hebben met u gesproken. Wat hebben ze u nou hier in huis gegeven? Wat is dat? Is dat die fles whisky die daar staat of die fles wijn? Ja, dat moet ik toch eens rondhuisen. Ja. ja. Nee. nee. ik kan toch niks zien direct. Nee, ja, helemaal niks. Vervelende nee. hondje nee. hier. Nee. nee. <lacht> er staan wel dingen, maar uh, ja, dat vervelende hondje. <lacht> nee, dat is er wat langer. Uh, u hebt met, met Rutte en, en Wilders gesproken. Uh, u bent naar Den Haag gekomen daarvoor. Was het gewoon leuk om een keer in het torentje te zijn? Nou, uh, dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, daar was ik nog nooit geweest, dus dat was wel leuk. Maar ik kom natuurlijk wel vaker in Den Haag. Uh, het was duidelijk uh, op uh, uitnodiging van, uh, van de premier zelf... Uh, om daar eens een gesprek te hebben. Maar uh, de insteek was niet de verkiezingen. Natuurlijk is dat, dat, dat komt dan automatisch wel ter sprake van uh, hoe is het uh, met die OSF en uh, ik hoor ja. dat er problemen zijn, Jan Nagel, en hoe sta je er nou tegenover? Ja, zo'n gesprek is dat natuurlijk. Hè? Ja, is... Wordt het dan meteen ingewikkeld? Hè? De OSF zijn ja. Het, ja. Het, alle ja. partijen, zoals u, uh, onafhankelijke statenpartijen, zeg ja. maar provinciale partijen. Jan Nagel is van 50 plus, en een hele ingewikkelde structuur oh. is er bedacht om de onafhankelijke partijen ook nog aan een zetel te helpen. Daar zou u op moeten stemmen, op uw, want u bent lid ook... als Partij voor Zeeland van, van OSF, maar dat gaat u niet doen. Nee. Uh, u twijfelt nu tussen de VVD, de PVV en de SGP. U bent jarenlang lid geweest van de VVD... maar dat heeft geen zin om op de VVD te gaan stemmen... want die kunnen toch geen restzetel krijgen. De PVV, in uw hoofd werkt dat niet, hè, dat u, uh, want uh, uh, u bent niet zo van de PVV. Nee. Waarom zou u er dan toch op gaan stemmen? Nou, ik vind het wel heel slim gevraagd. Het is ook best een goede analyse die u maakt trouwens. En uh, ja, kijk, ik, uh, ik heb me voorgenomen om... Uh, al, al liggen de speculaties overal heel vlak, heel dichtbij... om uh, vol te houden dat vanmiddag die stemming geheim is. En ik heb niks voor mezelf gehouden de afgelopen maanden, alles verteld... Uh, er vallen allerlei conclusies uit te trekken. En uh, nou ja, ik wil, uh, ik wil het vanmiddag ook gewoon zo houden. Ik stem zoals ik stem vanmiddag. En uh, dat vertel ik niemand. Maar waarom volgt u niet gewoon uw hart? Uw hart ligt bij de VVD en uh, ja, uw partij hoort bij die OSF. Waarom kiest u niet uit een van die twee? Ja, maar dat kan makkelijk gebeuren. Dat ja, maar dat doet u niet? Stemd. Ja, dat weet u niet. Nou ja, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ja, nou goed, die conclusie die is voor u. Hoe gelovig bent u? Uh, ik geloof in de natuur. En als de natuur God is, dan, uh, dan klopt het. Ja, en de SGP is een grote natuurpartij? <laughs> ja, nou, ja, ja, is een grote natuurpartij. Want ja. dan kunt u ook nog op gaan stemmen, hè? Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus die SGP die mag je ook nog in calculeren. En is dat dan omdat die SGP zo tegen die ontpoldering is waar u ook zo tegen bent? Nou, die, is, die, die SGP is, uh, althans in Zeeland, niet zo tegen ontpoldering zoals ik dat zelf ben. Van der Staaij wel. Van der Staaij is heel consistent wat dat betreft. Ik heb ook uh, groot respect voor deze man. Dus u kunt dan meteen de conclusies trekken. Hè? Wat dat betreft voel ik me geestverwant aan Van der Staaij. Absoluut. Uh, maar de SGP in Zeeland heeft toch wel een paar steken laten vallen... in laatste instantie bij de plannen van, uh, van, van, van Waterdunen in West-Zees-Vlaanderen... hier in dit gebied. Want daar hebben ze voor de onteigening gestemd. En dat vond ik toch wel een deur te ver. Ja. Is het eigenlijk de politiek niet onwaardig omdat we op deze manier erover praten? Ja, eigenlijk. eigenlijk. Ik las uh, gisteren een, uh, een interviewtje met een D66-statenlid. Ik dacht in Zuid-Holland. Enfin, dat doet er nou niet toe. En die zei dat dat hele gedoe met die Eerste Kamer... dat is iets uh, uit de tijd van de, van de uh, postkoets. En dat vind ik ook. Dit moet gewoon weg, afgelopen. De, de burger die moet direct de leden van de, van de Eerste Kamer kunnen stemmen. Over dus Statenleden dat. uit Noord-Holland gesproken, er is er ook eentje die je een charlat charlatan noemt. Nou, goed. Ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, dat heb ik inmiddels uh, ook uh, gezien. En uh, uh, ja, ik kan me voorstellen dat er natuurlijk een ontzettende woede uh, heerst uh, onder, de, onder de collega's van de onafhankelijke partijen. Want dat was er eentje van de van de, ja, van de onafhankelijke partijen. Ja, ja, ja. Het is allemaal zo ingewikkeld. Ja, het is vreselijk mij... ingewikkeld, absoluut. Ja. Vol, volgens mij is het veel leuker om over hele andere dingen te gaan praten. Dan gaan nou, we, we daar wel. eens even over nadenken wat die dingen dan, dan, dan zullen zijn. En dan komen we daar eens over een half uur over terug. Misschien gaat het dan toch nog een beetje over politiek hoor. Maar dat zien we straks wel. Uh, Oké. Okay. Over garnalenvissers. Want die varen weer uit, tenminste sommigen. Anderen staken door om de prijs omhoog te krijgen. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat de weg? Nou, er zit wat meer uh, verkeer op de weg, 57 kilometer in totaal. Het valt eigenlijk nog wel mee. Weinig bijzonderheden. Wat langere files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knopende hoevelaken 5 kilometer. Op de A4 naag Amsterdam is het langzaam rijden... tussen Leidschendam en Zoete Wouden Rijndijk. En op de A7 hoorn richting Zaandam. Bij de Alfred Wormer 6 kilometer. Iets drukker weer. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Nou, tussen acht en half 9 half denk ik dat het teller op 175 kilometer komt. We horen het van je, Jolanda. Tot later. Joep. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten... Naar Griekenland, want dat staat, u weet dat, aan de rand van de financiële afgrond. Dan is de grote vraag of het land gered moet worden met, onder meer ons, belastinggeld. Meningen zijn verdeeld. Verdienen de Grieken Europese steun? Of hebben ze zelf veel te weinig gedaan om de crisis te boven te komen? wordt een bijdrage van Paul Sanders. Griek krijgt er stevig van langs in de wereldpers. Het land is bijna failliet en steeds meer mensen zien het niet meer zitten om nog maar één cent in het land te steken. Er zijn veel vooroordelen over de Grieken en die kloppen niet allemaal. We nemen er een paar door met in Griekenland wonende Nederlanders. Dick Ridder. Ik ben hotelmanager op zuid creta in het vakantieplaatsje Myrtos. Daphne Timmers. Ik ben weddingplanner hier. Ik werk als weddingplanner. Op het eiland Skopelos. En Eva Drion. Ik ben vertaalster en tol Grieks. Ik zit op eiland Paros. Vooroordelen over de Grieken. De eerste, Grieken hebben een hekel aan werken. Wat wij zien is dat de Grieken uh, een heel volkje zijn... Ja. Uh, je moet niet vergeten dat uh, mensen vaak hier al uh, om zes uur of zeven uur uh, beginnen. Uh, dan tot een uur of twee, drie. Dan is het siesta tijd en dan wordt er daarna nog uh, uh, hard doorgewerkt. Vaak ook nog uh, op zaterdag en op zondag. Nou, Ik kan me wel iets bij voorstellen bij die stelling. Want voor een deel denk ik dat zelf namelijk ook. Als ik ambtenaren van uh, de gemeente om 11 ochtends een biertje langs de weg zien drinken. Maar dat gaat eigenlijk niet op voor alle zieken. Dat is niet waar. Nou, ik merk dat gewoon omdat ik zie om me heen... al die kleine zelfstandigen die toch zelf proberen iets van te maken. De tweede stelling. Grieken hebben een hekel aan belasting betalen. En dat is de reden waarom het land in de problemen zit. Ja... Mensen uh, betalen net zo min graag belasting als uh, bijvoorbeeld Nederlanders. Een hekel aan belasting betalen. De Grieken willen geen belasting betalen... omdat de alle voorgaande regeringen eigenlijk met de belasting van geld ervandoor zijn gegaan... en hun eigen zak hebben gestoken. Dus nu ook al is de regering achter de belastingbetalers uh, aan... of degene die geen belasting aan het betalen zijn. Ik zie nog een heleboel Grieken die geen belasting betalen. Nou, Ik denk wel dat, uh, dat dit wel waar is. Huh? Maar dat is hun cultuur. Het is nooit hier een goede belastingcentrum geweest. Het probleem hier is, denk ik, dat zijn juist de vrije beroepen... zoals artsen en tandartsen, die inderdaad heel weinig belasting betalen. Omdat daar heel veel wordt mee gerommeld. De derde, de hele discussie rond de financiële situatie van hun land... laat de gemiddelde Griek. Koud. Nou, dat zou ik niet zeggen. Uh, dus de, de, de, de, de, de problemen die er op het ogenblik zijn... zijn natuurlijk wel het gesprek van de dag. Dat kan ze wel zeker schelen, want Grieken zijn eigenlijk heel erg chauvinistisch. En die vinden het helemaal niet zo leuk dat er zo over ze gesproken wordt... dat ze lui zijn en dat ze geen belasting betalen. En Daar zitten ze wel degelijk mee. Ja, ze zijn heel trots en vinden ze heel vervelend. Ja. Tot slot stelden we de drie Nederlanders nog één vraag. Als u het voor het zeggen had, zou u dan nog geld lenen aan Griekenland? Nou weet je, ik ben geen econoom en ik vind het, een, ik vind het echt een lastig, uh, lastig onderwerp, lastige vraag. Kom gewoon naar Griekenland, ga daar je vakantie houden. Daarmee help je volgens mij op dit moment als gewone Nederlanders, de gewone Griek, het allerbeste. Ik zou zeggen zeker dat er wel geld ingestoken moet worden, want daarvoor volgens mij ben jij gewoon één Europa. Daarvoor is, volgens mij bestaat Europa. Maar ik vind zeker dat dit land een, een kans verdient. En dat ze, het heeft gewoon tijd nodig. En geld nodig. Met een voorwaarde dat iets wordt gedaan aan de jeugdwerkeloosheid. Ze hebben geen perspectief en dat, dat moet inderdaad iets aan gebeuren. Ik zou zeggen lenen. nog veel gebeuren voordat Griekenland onze steun verdient. Maar zit er wat anders op? We horen bijdrage van pas anders. Tien minuten voor zeven, we gaan terug naar eigen land. De eerste garnalenvissers varen vandaag over een uurtje ongeveer weer uit. Vier weken geleden legden vrijwel alle vissers in Nederland, Duitsland en Denemarken het werk neer. uit protest tegen de lage prijzen voor garnalen. Pim Visser, jawel, directeur van het Belangenvereniging Visnet. Goedemorgen, meneer Visser. En goedemorgen. Hoeveel is die prijs de afgelopen vier weken eigenlijk omhoog gegaan? dat er nu weer uitgevaren wordt? Nou, in, uh, wij hebben een plan gemaakt om uh, in de komende weken uh, de prijs in, in vijf stapjes uh, op het gewenste niveau van 3 van euro, uh, euro te krijgen. En uh -huh. we beginnen deze week uh, met 2,50 euro. Vijftig. En nu is de prijs... Uh, 1,60 euro, 1,40 euro 40 is hij geweest, dus hij is uh, nou bijna verdubbeld. Aha. Maar uh, de prijs is dus uh, nog niet echt omhoog, dat, dat moet nog gebeuren? Nou, hij is aanzienlijk omhoog, maar hij ligt nog onder de, onder de kostprijs en ook de hoeveelheid, vissers, de hoeveelheid garnalen die vissers deze week kunnen vangen, 1750 kilo is ook niet veel, maar we hebben dit plan gemaakt om toch uh, de zaak weer op gang te brengen, want uh, ja, uh, ook, uh, ook verwerkers moeten aan de gang. Ja. Meneer Visser, nou heeft u zelf die krapte op de markt veroorzaakt... waardoor die prijs omhoog gaat door niet uit te varen, door niks te vangen... maar dat kan toch niet de oplossing zijn? Nee, uh, kijk, wat er gebeurd is... er is vorig jaar een enorm overschot gecreëerd, ook door onze vissers. Dat overschot dat is nu uh, gedeeltelijk weer, uh, weer weggegaan... Oh, ja. maar de oplossing, uh, de oplossing zit daar niet in. De oplossing zit in een, uh, in een goede regulering van die visserij... en daar zijn we zeer intensief met onze overheid over in gesprek. En wat, waar ziet u de oplossing dan zitten? Die oplossing zal waarschijnlijk komen uit een, uit een combinatie van, uh, van factoren. Uh, mogelijk moeten er, een, en dat is wel zeker, wel zeker moeten er een aantal schepen uit. De vloot moet kleiner en er moet gereguleerd worden hoeveel die uh, visserijinspanning per schip zal, uh, zal zijn. Dus uh, een vorm van ja, uh, regulering in dagen op zee of uh, kilo's per jaar, uh, daar zijn we over in gesprek. Hm. Nou begrijpen wij dat uw collega's van de Vissersbond, die andere bond, um, wel aan de kant blijven. Waarom is dat? Nou, wat wij, wat wij hebben gezegd, onze vissers hebben de mogelijkheid om deze week, en die week die begint over een uur, maar het is geen viswedstrijd die over een uur begint, uh, dat om deze week uh, slechts 1750 kilo te vangen. Ja. En uh, wat ik van begrepen heb, is, ja, gaan anderen dat uh, wellicht, uh, wellicht ook doen. Uh, ja, en dat zijn vissers vanaf Breskens tot aan Termunterzeil, dus langs de nee. hele kust. Het is, uh, het is een landelijke situatie. En uh, ja, al die mensen, de een denkt er zo over en de ander denkt er zo over, wij denken door deze uh, beleidsbeslissing te hebben genomen, uh, daar de juiste, de juiste situatie in te zetten. Ja, moesten ze ook wel, uh, uh, staat de vissers het water aan de lippen? Want als je niet uitvaart, verdien je natuurlijk ook niks. Nee, nee, het water staat ver boven de neus, meneer. Dus, uh, ja. Maar dan, het dan is zou het voor... al te laat zijn, hè? U ziet het nog het wel... Is, het is, en, en, en ze hebben dus op hun laatste adem uh, deze weken doorgegaan en uh, ook het financiële systeem bij vissers moet weer op gang komen. Ja. Dus ze moeten ook wel weer uitvaren. Was er ook grote druk van de handel om het toch ook maar weer te doen? Uh, nou, er is vanuit de handel wel het signaal afgegeven... dat die behoefte hebben op dit moment weer aan, aan verse kanalen. Maar het is een combinatie van... Uh, je kan het systeem niet droog blijven leggen... met name ook de financiële druk bij vissers zelf. En wat de handel zegt, van, ja, dat de handel ook wel weer aan de gang wil... Uh, er is, er is dus geen tegenstelling het is handel. Het zijn niet onze vijanden. Samen moet je zorgen dat het prachtige product in de markt komt. Dus wij gaan weer aanvoeren en dan hopen we dat onze handelaren het snel verwerken. Zodat er weer verse garnalen in het schap liggen. Pim Visser van Visnet, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. De, ochtendkranten. Ook de kranten zijn aan het calculeren geslagen. Volgens de Telegraaf rekent de coalitie op één zetel meer. De regeringspartijen denken genoeg zetels te halen in de Senaat. Waarna, met steun van de SGP, een meerderheid wordt gehaald. Vanmiddag stemmen alle 566 leden van de Provinciale Staten. Volgens de Telegraaf geven de CDA-statenleden de doorslag. De partij is nog altijd sterk verdeeld... over de samenwerking met de PVV van Geert Wilders. En omdat het CDA nog altijd laag staat in de polls... zouden de stemgerechtigden er wel eens kunnen twijfelen... of deze coalitie wel de juiste is. Buitenlandse opers in Nederlandse gezinnen lopen grote risico's. Immigratie- en naturalisatiedienst kondigt daarom extra maatregelen aan om misstanden te voorkomen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat opers in Nederland een grote kans lopen een huisslaaf te worden. Bemiddelingsbureaus zouden te weinig doen... om de vaak jonge en kwetsbare meisjes te beschermen. IND heeft zeven van de twintig bemiddelingsbureaus... onder verscherpt toezicht gesteld wegens ernstige tekortkomingen. IND-directeur Rob van Lint is geschrokken van de problemen bij de bureaus. Lang niet altijd wordt de verblijfplaats van de au-pairs doorgegeven... en dat brengt grote risico's met zich mee, waarschuwt Van Lint. Een gemixte brugklas remt de goede leerling, staat in trouw. Een brugklas van leerlingen met verschillende niveaus... zijn slecht voor slimme rekenen. Uit, die klas. uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat kinderen in een gemengde brugklas uiteindelijk een lager onderwijsniveau halen. Dat is opvallend volgens Strauw, want vorig jaar nog pleitte de onderwijsraad juist voor die gemengde brugklassen. Er is niet alleen slecht nieuws. Leerlingen met slimme klasgenoten trekken zich juist aan dat niveau op. Het keuren van HBO-opleidingen lijkt slechts voor de bune. Dat stellen betrokkenen in de Volkskrant. Er gaan miljoenen om in dit schouwspel, maar het levert niets op, stelt een docent. En Een oud leraar weet dat een commissie er echt niet achter komt als er onterecht sessies worden uitgedeeld. De NVAO, die over de accreditaties gaat voor de opleidingen, zou slechts via papier keuren en zelden onvoldoende geven. Volgens die NVAO, Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie, is dat verleden tijd. De organisatie stelt dat het systeem ingrijpend is aangepast. Ook de bedrijven die de keuringen voor de organisatie uitvoeren... zeggen zich niet in de kritiek te herkennen. Paul Thijssen van een van die bureaus zegt... de opleidingen zijn over het algemeen veel eerlijker dan je zou denken. Dan nog even naar het dagblad. De pers, de krant, trekt deze week door Polen... om antwoord te krijgen op de vraag... doen die Polen thuis ook zo? <laughs> veel Nederlanders vinden het eh, dronken profiteurs, stelt de krant. Een van de conclusies. De Poolse mannen zijn in ieder geval niet subtiel... Op bij binnenkomst in een bar lieten allerlei mannen secondenlang hun ogen op de verslaggever rusten en dan blijft het niet bij een doordringende blik in de ogen toch worden de handjes thuisgehouden. en blijft het slechts bij één funzige opmerkingen. Kom naar huis, Kindermachen. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen, nou, het is wel duidelijk. Hè? Het krantoverzicht was dit. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur uh, gaan we even naar Spanje... in verband met de verkiezingen en de demonstraties daar. En we praten natuurlijk verder over de verkiezingen in Nederland vandaag.